Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM Z-F-M Met nu, Toebak Leef Goedemorgen Goedemorgen Dit is ZFM, Toebak Leef Deze hey, kom naar voren en laat je horen Actie Everybody, the it's a robbery I love you, it's a moan I'm gonna let the shoot every motherfucking last one of you She love thing happening here, baby, or what? By that time, fast happy with the said it's time to blow, you know. So out the door we go back to the ride. Steve inside in the lot, and off the drive. See, I hurt my low lower lumbar, you know we never get far. Riding around Ain't stolen police car, so we dropped it off. And out in the cabbie, Steve was driving, cause I had to talk to my man. I don't know anything about any set setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good That's a good idea. I like that one. Running around, robbing banks, all whacked off the Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked off the Scooby Snacks. Now I don't give a fuck about the Hell's Gate, and punking the crowd, man. I'm still standing up straight, so we put these jobs, mate.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 Mooi, dit is Scooby Snacks van de Fun Loving Criminals. In het tweede 2220 ja. radioprogramma, 6 minuten over 9, 16 april. En uh, ja, als opening wil we natuurlijk altijd een overzicht... wat er allemaal gebeurde door de jaren heen op deze datum. En het is altijd weer leuk om dat te lezen, stukjes biografie van mensen. Bijvoorbeeld in 1962 zingt Bob Dylan voor het eerst... zijn Blowing in the Wind. Hoe ging dat ook alweer? The answer, my friend, is a blowing in... Yes, Het langzaam nummer vond ik het zelf. Maar goed, ja, er zat ja, er heel veel Iedere van in. piano- of gitaarspeler die heeft dit nummer echt wel een keer gedaan. En ik vind het altijd wel weer Hè? grappig. Waar had die ideeën vandaan om deze Bob Dylan. He? Want hoe komt hij tot dit nummer? Nou, het blijkt dus dat hij door Woody Gertie geïnspireerd was. En dat is weer een, een generatie ouder dan hem. zeg maar. Die leeft al nog niet meer. En als je dat leest, Woody Gertie. Dat Jezus. Dat <tie> zijn leven werd uh, eigenlijk een hmm. beetje bepaald door brand. Zijn zus stak zichzelf in brand om aandacht. Uiteindelijk stak de, zijn vader het huis in brand. En het later kreeg hij een dochter. En die stak zichzelf. Die was ook weer bij een brand om het leven gekomen. Maar oh, ja. nou goed, en uiteindelijk heeft Bob Dylan dus aan het sterfbed van deze Woody Gertie uh, nog gespeeld. En dat is voor hem heel veel inspiratie geweest. En dan zou je denken: laat even horen, Woody Gertie, hoe, hoe klonk dat? Nou, zo. This land is your land. Oh, die ken ik wel. This land is my land. And the California. To the the New New York Island. Island. Afschuwelijk. Maar ballen komt te horen. Ik heb dit lied wel eens gezongen in een bandje. Het ja, is een klassieker gewoon. Ja. Hij, hij zong niet alleen over liefde, maar ook over politiek dingen. Dat was voor Bob Dylan ook een inspiratiebron. Goed, wat also. gebeurde er nog meer door de jaren heen op deze datum? Nou, in 1924, ja, dat moeten we natuurlijk noemen... de allereerste radio-uitzending via de Draadomroep. Ja. De Matthäus Passion wordt uitgezonden. is lekker. Hits de... en nog eens hits. Ja, ja, de Matthäus Passion, maar ja, die, die is nog steeds een hit. Dus ja. Een... ja, de Draadomroep was echt een goedkope manier om naar radio te luisteren. En je kon zeg maar, kiezen, je had een schaanklaar op die box, want dat was niet meer dan een box. En dan kon je, kies je dus uit drie of vier zenders... die dan ergens centraal werden binnengehaald. En ja. die kwamen dus via een kamertje jouw huiskamer binnen. En zo'n draadomroep is echt gebruikt... al 1974, hè? best lang nog. Zo, dus, ja. uh, En nu is het eigenlijk allemaal weer draadomroep. Want alles, je haalt niks meer bij de, uit de eten, alleen de auto. Ja, ja is dat het, is ook zo. Ja, zo ja, kan je het ook wel allemaal weer bekijken. via wifi. In 1996 prins Andrew <kwijnt> en Sarah Ferguson gaan scheiden. Ja. En daar helemaal klaar mee. Nou, dat was ook wel een hele dus goede die mooie allemaal. rode vrouw, hè? Ja, wel. Ja, ja, ja, ja, ze is ah, nog steeds wel leuk. Ze ja. hebben ook hele mooie dochters. Die ja. zijn natuurlijk nog steeds prinsessen. Ja. Zijn ze zijn nu volgens mij alleen maar gravin of zo. Oké. Okay. Hertogin, hertogin van York of zo. Oh, dat Zoiets. weet ik allemaal niet hoor. Ik ja. ben nooit zo in het blauwe bloed. Daar <kwijnt> nou, ben jij weer we, van. Er we zijn ook nog wat dingetjes geweest in 1945 vanwege de Tweede Wereldoorlog. Want de Sovjet-Unie startte een groot eindoffensief tegen Duitsland. Met als doel de verovering van Berlijn. En uh, Groningen werd bevrijd op ja, deze dat, dag. Dat was toch wel vrij heftig hoor. En, en de bevrijding ook van de Joodse gevangenen in Boegenwald. Nou, dat was natuurlijk ook afgrijzelijk ja. allemaal. Ja. En uh, het afgelopen jaar, vorig jaar, werden daar dan beelden ook van uitgezonden. Hè? En het scheen dat Hitchcock. Uh, nee, ja, dat, hij, dat hij daar gefilmd heeft of zo. Hè? Zoiets. Hè? Okay. En die filmpjes pas veel later is okay. hij uh, in de eten gegooid uh, en, en gemaakt. En, dat was in, nou als je dat ook ziet, weet je, dat is echt... Uh, dat is dat te goed. En uh, dat, het niet, dat mag niet vergeten worden en niet ontkend worden. Nee, er mag geen sprookje van worden gemaakt. Nee, zeker niet. Nee. De soldaat van Oranje dat wel ooit zei. Ja, overal 50 jaren denken van, oh, dat was een leuk sprookje. Ik zeg, nou ja. ja, kom op zeg. Dat ga je toch niet zeggen? Je hebt zelf ook de oorlog meegemaakt, soldaat van Oranje. En dan ga je zoiets roepen. Nou goed, in de 1943, tijdens de oorlog was, Albert Hofman ontdekt LSD. En dat werd in de jaren 60 en 70 veelvuldig gebruikt. LSD... Dat is de afkorting van Lucy in the Sky with Dimes, toch? Oh, ja, ja, ja, ja. Nee, zegt John, wat een onzin. Dit is geen verwijzing naar drugs. Hou eens op. Het is Ze hebben nooit wat gebruikt. Ze hebben nooit wat gebruikt. En dat was omdat mijn zoon Sean thuis kwam met een tekening. En dat was een vrouw die zweefde in de lucht. En dat, wie is dat? Dat is Lucy in the Sky. En dat zijn Dimes. Lucy, dat oh, munten. Nee, diamonds. diamonds. Ja, een dime is een munt, hè? Ja, een, uh, ja. ja goed, dus okay. dat uh, is de inspiratiebron geweest... voor LSD, voor Lucy ja. in the Sky with Diamonds. Goed. En in uh, 1972 was ook heel apart. Apollo 16 wordt gelanceerd voor een reis naar de maan. En was dat ook de keer dat... Uh, ja, dat fout ging. A small Bijna. step for mankind. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Nou, dat, dat is wel alweer veel eerder geweest. Daar gaat hij hoor. Ja, dat ziet er heftig uit, joh. Het is dus een heel langdradig filmpje ook van te zien. Met elke stap die ze doen. Je kan er uren naar kijken. Een soort meditatie wordt er dan. Maar nou goed, genoeg. Dat was dus in 1972, Apollo ik zat 16. Dat was een explosie eigenlijk. Ja. Verder was er een schietincident uh, uh, op een school. Kijk, het school is naar beneden, want ik zie net uh, op mijn publiek. Dat was een schietincident in oh. 2007. Uh, dat liep toen aardig uit de hand. Uh, nee, nog een stukje omhoog, nog een hoog, stukje hoog, omhoog. Hoog, ja. Hoog, hoog. ja, schiet partij op of the Virginia de Virginia Polytechnic Institute and State University. Ja, dat van was Blacksburg. Heftig, hoor. Heftig als je er terugkijkt en ook als je dat, de, het filmpje kijkt van die man die het gedaan heeft, die dan eigenlijk de schuld buiten zichzelf geeft dat die gewoon dat uh, niemand naar hem luisterde en het is jullie schuld dat dit nu gebeurd is. Dat is heel erg eng. Omdat, vertel me nou, is dat echt op film ook? Dat is echt een film. Hoezo die, had hij een camera bij zich? Hij heeft heel veel gefilmd voordat hij zeg maar, de, de school binnentrok... met zijn schiettoestandjes. Uh, daar heeft hij dingen verteld uh, op, ja. op camera. En dan krijg je een beetje kippenval. van je gat van idioot. Ja. de biel zeg maar. Dat ze dat niet in de gaten hebben gehad. Maar goed, hij ja. is de schuldige. En niemand anders, hè? Want soms zoeken we het weer, weer verder op. Ja, zijn ouders of zo, hè? Ja, dat, dat vind ik zo ook. Goed. goed, dat is ja. over een overzichtje uit de, de geschiedenis. Wat er allemaal gebeurt op 16 april. Straks de verjaardagen. Waar eerst Indian Askin hebben een CD uit. Het is dus een Nederlandse band, trouwens. Hè? Ik ben daar al een keer weer verbaasd. Ja, dat is een Nederlandse band. Wat ongelooflijk, zeg. And I really wanna tell you, was een leuke part. Dat is nog wel leuker, busted around. things to us <laughs> Crack that asshole down. Welke terrorist is dat? Weet het niet. Gaan we het daarover? Nederlands beentje, zeg het nog maar even. Altijd leuk. Dus soms ben ik altijd weer verbaasd. Denk je, is dat Nederlands? Ja, dat is het Nederlands. Goed. Het is uh, 15 minuten over 9 in Toebak Leefd. Precies, wie is die jarig? We besteden er aandacht aan. En jij had toch weer een paar andere gevonden... die ik niet ja, had leuk, gevonden. Hè? Ja. Nou, wat, wat ik ook wel leuk vind... want daar is een straat naar vernoemd in Amsterdam... Jan Luiken. Maar die is van 1649... Een Nederlandse schrijver. Even een, uh, Ik kon het niet laten. Een ja, ja. Okay. ja hem. Wat heeft hij in godsnaam gedaan? Noem even een uh, bekend boek een van titel? hem. Een titel. Ja. Oh, een titel. Het zijn werk. De, de Duitse lier en Jezus en de ziel. En yes. Vonken der liefde Jezus. Nou ja, sticht, oh, okay. stichtelijke gedichten. Weer terug naar deze tijd. Want dit ja, ja, ja, heeft zich met ja, ja. heel niks Maar er gewoon. hangt dus wel werk van hem in het Rijksmuseum en alles. Dus uh, okay. ja, toch bijzonder. Ja, dat toch? is maar. Goed, nee. degene die uh, jarig zou zijn geweest. Hij is het ook al lang al overleden, Wilbur Wright. Uh, hij is bij 45 jaar oud geworden, namelijk. Dat is natuurlijk uh, van de White Brothers. Die en en Wright Brothers, de, wanneer was zijn uh, gebo geboortejaar? 1867 en in oh, 1912 okay. is hij overleden. Hij is wow. natuurlijk, uh, heeft het vliegen mogelijk gemaakt. Ja, we zijn er niet zijn hebben veel hoor. verjaardagen vandaag, inderdaad. Ja, Meer dan nee. andere weken. Meen je dat nou? Ja, ik vind het uh, oh, van, uh. van, van die oudere bekenden dan, hè? Ja, oké, okay, die nu wat te vertellen hebben. Goed, ja. deze dus, uh, Ride is met 45 geworden en waarschijnlijk neergestort. Ik heb niet alles gelezen, maar, nee. maar goed. Uh, uh, verder, uh, Charlie Chaplin is, uh, is van zou vandaag jaren zijn geweest en is natuurlijk al overleden in 1977. Was toen 88... Hij is natuurlijk van de stomme film. Uh, en ja, hij had zo'n apart loopje. Dat schijnt dan weer bij de Joodse gemeenschap vandaan te komen. Dit aparte loopje. Mm. En uh, op oude leeftijd zorgt hij nog voor nakomelingen. Ja. En het is heel apart. En, een zeer uh, verriele man. Hitler ook nog een paar keer te kakken gezet natuurlijk. Met zijn films. En toen kwam uiteindelijk het geluid. En toen was hij minder interessant. Maar toch 88 geworden. En het grappige zijn lichaam is ooit gestolen uit het graf. Oh, En ja, toen is hij meegenomen. En toen wilden ze een losgeld daarvoor hebben. En dat is toen ook betaald. En uiteindelijk hebben ze het lichaam weer ergens gevonden. En uiteindelijk hebben ze het onder een hele dikke tonnel laag hebben ze het opnieuw begraven. van het gaat ons niet nog een keer gebeuren. Dat het lichaam van uh, uh, Charlie Shepard was gestolen. Zouden we gewoon moeten cremeren? Dan was het gewoon klaar geweest. <laughs> ja, <laughs> ja okay. Ook alweer interessant. In 1935 is Bobby Vinton geworden. Een Amerikaanse zanger. En denk ik ken ik die? Ja, ja maar hij is van uh, bekende nummers. Roses are red. Tussen haakjes my love. En, uh, en uh, het liedje Blue Velvet. Oh, Blue Velvet. She was Blue Velvet. Ja, was er gisteren zei... ook geen televisie. geen serie of nee. Uh, ja, filmpon? er is een film van. En daar van wordt Dave steeds een nummer. Ja, ja. dat is een hele aparte film. Is dat. Blue Velvet. Ja, met, met de auto of zoiets, geloof ik. Het gaat over auto's, mooie auto's. Maar Sharon... dat is dus Bobby Vinton. Oké. Okay. Uh, Sharon Dijkstma is vandaag, ze wordt 35. Die is van de politiek. En uh, ze, ja, je kan er niet omheen. Het uh, is redelijk aan de maat. En het grappige is, uh, er staat het laatst over goed eten. En toen liet ze een stukje zien van haar dat zij een stukje kaas werd aangeboden. En je ziet haar die kaas wegkouwen. Zo van, uh. ik moet dit doen omdat het gezond het is. is. Maar ongezond. Ik, ik vind het, af, het afschuwelijk, het stukje kaas. Je ziet het gewoon het vanaf stralen. Verder vandaag, Pieter Justnov zou jarig zijn geweest... Hij is al overleden in 2004. Pieter Hustenhoff is eigenlijk een hartstikke humoristisch man. Ik was hem al langer laat het oog verloren, dus even een klein stukje Pieter Hustenhoff. Ladies and gentlemen, Mr. Pieter Hustenhoff. Very nice of you to come. I accepted the invitation long after most of you. <laughs> Hij kan echt heel leuk praten. Ik zal niet alles laten horen, want het is nogal langdradig. Het is natuurlijk ook een beetje gerateerd. Maar hij is erg gevat. En als je nou kijkt dat filmpje op YouTube wat je van hem kan vinden. Ik ga zie het je ook John Cleese, je ziet heel veel bekende mensen in het publiek zitten. Dat je denkt van: hé, hey, die maken nu humor. Of die zijn nu ja, met de humor bezig. Die zijn door hem geïnspireerd. Die zijn door hem geïnspireerd. En dat is echt heel duidelijk om te zien. Goed. Wie vandaag ook jarig is, maar ze is al helaas al overleden. Ze is op uh, 60 jaar geleverd overleden. Het is Dusty Springfield. Och. Ja, ze had dat van die uh, leuke lied. Dat was uh, wel bekend. Uh, ze had de Look of Love, die, dat was ook een heel lekker nummer. Maar ook dus uh, The Son of a Preacher Man. Ja, die is heel bekend. Ja. En later nog met de Pet Show Boys, helemaal hip geworden. En ze heeft de titelsong opgenomen voor de eerste twee afleveringen van De Man van Zes Miljoen. Echt waar? Ja. Dat is grappig. En uh, ja, ze heeft een hele prettige, prettige zangstem. De Man van Zes Miljoen, ging dat ook nou. altijd weer? Oh ja, dat, ging, zoiets. dat was je heel sterk. Hoorde je dat niet zingen? Ik hoorde dat heel erg in de ja. vijf. hoorde ik eventjes. Ja. Verder uh, vandaag jarig, hij uh, wordt vandaag 58. Ik heb het over Charles Groenhuizen. Uh, uh, uh, ja, bekend van de televisie, van heel veel uh, nieuwsprogramma's. Natuurlijk. En ook Doeke Terpstra is vandaag jarig, hij uh, wordt 60. En misschien nog het bekendste. Bart de Graaf zou vandaag jarig zijn geweest. Hij zou vandaag 49 worden. Maar helaas hij is hij in 2002 overleden. Hij was 35, had ook de nierziekte. Ja. Hij is van BNN. De oprichter van BNN. Zeker weten. En Gary Rafferty, heb je die al gehad? Gary Rafferty. Uh... Ja, is, uh, Baker Street was uh, zijn bekendste nummer. Hoe ging dat ook alweer Gary Rafferty? Oh ja, Gary Rafferty. Ja, heel erg bekend. Heel lang intro. Voor dit show is eindeloze Loze babbel dan. om moet vol te krijgen, want dat was wel de uitdaging natuurlijk. Hè? Goed, dat is zover de verjaardagen. Ja, Hebben ze wel, wel. gehad, hè? Ja. We hebben ze gehad de verjaardag voor dit... Uh, Helemaal klaar mee. Voor, voor dit, uh, from deze from aflevering. <laughs> Goed. Ja, zit iemand tegen later Of aan te praten. Of hoofd? Dat oh. Zou het nog kunnen. Albert Hemmert Jr. Uh, even zijn laatste plaat. Born Slippy. Het is geen grote hit geworden, maar goed, ik, ik had het hem wel gegund eigenlijk. En dat heet Born Slippy in de zaterdagmorgen. Welkom. Nou, lekker Ligt u nog lekker in bed? Of bent u alweer bezig mm, met de ja, ik boodschappen? Ik ga nog even uit. Oh, ja, ik er er wel gezien. Heerlijk. Nee, nee. nee. Kom op, je moet eruit boodschappen doen. Alhoewel, tegenwoordig roept het bijna niet meer. Je kan ook op zondag boodschappen doen nog. U nee, bestelt via internet. Nee oh, probleem. je hebt het Ja, precies. Help ja. jij die winkelketen maar lekker zeep? Ja, erg wow, Alles ja, ja. via internet. Ik had gewoon. juist van de week besloten dat ik het niet meer zou doen. Nee. Maar ik doe het ook niet zo vaak. hoor. Maar ik vind het gewoon leuk om... In een, winkel, in een plaatselijke winkel te kopen. Oké, okay. nou, ik was gisteren nog even bij V&D. Ik denk, ik moet toch even bij V&D binnen. Want ja, voordat je weet, is het natuurlijk allemaal straks helemaal verdwenen. Ontluisterend, hè? Het is wel grappig om bij V&D de bovenverdieping te betreden. En dan al die winkel uh, ja, meubilair te zien. En kan dan, dan kan je eruit kiezen. Dan kan je zo'n rek kopen, 15 euro. Of je kan een hele grote tafel kopen, 50 euro. Jezus, bizar. Ja. Dus ik had zo met je rondgekeken. Dacht, ja, wat kan ik? Vind ik daar nog een heel oud Tomado-krukje? 3 euro. En ik kijk even op internet. fuck. De... vragen ze al 100 euro voor? zeg kijk eens. Heb je hem al erop gezet? Nee, nog niet. Ik moet hem even opnieuw bekleed. Dat is nog wel even een klusje. Maar het is, het is leuk. Dat is een hele ja. oude tomatenkrukje Dus Al die mooie kasten dat is een heel oud krukje. Zegt die hier verkoper. Nou, dat is wel een heel oud ding. Wat zullen we doen? 3 euro. Ik zeg, nou, vind ik het hoog kan Maar kijk, ik betaal het ervoor. Dus, uh, oh, ik had kijk Ik had er twee van gemaakt. Ja, natuurlijk dus heb ik zelf... Nou, kijk, uh, nu ik dit gekocht heb, kunnen zij doorstart maken natuurlijk. Dat snap ik. Ja. ja. ja. Maar jij was in, in Alkmaar bij VND. In Alkmaar bij V&D. Dus ik, ik was daar. Uh, maar zondag was hij, was hij dicht. Het was dus, uh, Je klopt, ja, ja, ja. Ja, ja. Ze zijn ook op za uh, zaterdag, weet ik Hij is niet, niet helemaal niet. dicht, maar... <laughs> nee, nee, Jij zijn nog een paar dagen per week. Is hij open? Maar ook koopavonden zijn ze ook niet open. Dat, dat, uh, het is alleen een benedenverdieping en een bovenverdieping voor wat meubels. Maar goed, het is wel grappig om rond te een zo'n hele verlaten... Een winkeltje, ja. wat een troep. Ik kan er over... een film in opnemen, gewoon ja. een van de Griesterfilmen. Dat zou je nog kunnen doen. Ja. Goed, Piers Toebak leest straks weer de Zandvoortse berichten. En toen hebben we meer aparte berichten die ons uh, bezighouden. Dus ons, onder andere ja, het kledingstuk van Maxima. Oh, staat natuurlijk allerlei ja, schande. Alleen dingetjes op haar jas laten borduren, erg uh, creatief. Maar een van die uh, borduurseltjes leek toch wel heel erg op een Hakenkruis. En ik denk, wat is dat voor? Of geneuzel, zeg maar. Ik bedoel, je staat met z'n tweeën voor de spiegel. Of heeft iedereen een aparte kleding, ruimte of zo? Ik bedoel, je gaat toch met z'n tweeën omkleden? En nee, dat... die slapen al lang apart, joh. Die hebben geen kinderen, dat is klaar. En, en dan vraagt Max, ik vraag of Mijn vrouw vraagt toch altijd aan mij van... Wat vind je ervan? En zegt, nou, ja, hier, hier, hier heb je een mooie kont in... Maar die ander staat misschien ook wel leuk. Ja, je moet zelf even verkiezen. Maar Maxima vraagt het dus niet meer aan Willem van... Wat vind je er nou precies van? Ja. Want het nu, ja, Willem, die, die heeft heel veel te maken gehad met de oorlog met vier zijn. Oom, noem het allemaal op. En heeft zijn gewoon een kledingstuk aangehad met een hakenkruis erop. Maar Wat eigenlijk een is de, het is de swastika, hè? En het is ja. eigenlijk een symbool in de vorm van een kruis. Maar het is echt, het is eigenlijk het heiligste teken uit het Hindoeïsme en het Jaïnisme. En het wordt ook gebruikt in het Boeddhisme. Kijk. Maar het is alleen maar vanwege... Het komt ook al voor op de vroeg-christelijke graftomme. Nou, toen was Hitler er nog niet, jongens. Het is grappig, dit dus om het, het gewoon is... uit de context te trekken. En ja. te laten zien dat dat heel ouder is dan alleen maar de ja. naties. Ja, dus, dat, dus nou weet je het gewoon. Het is het hakenkruis. Het heet een swastika. En het hakenkruis, dat is wat anders. Maar eigenlijk is het gewoon een heel mooi heilig teken. We moeten eigenlijk gewoon die vijf jaar... Nou, tien jaar, laat ik zeggen. Want het begon natuurlijk al in de uh, ja. jaren dertig. Moeten we eigenlijk gewoon weg door eigenlijk het hakenkruis weer in een nieuw daglicht te zetten. Vind ik ook. Ja, dat zou toch wel iets zijn. Nou, ik vind dat we gewoon een nieuwe kledinglijn moeten maken. Maar ik had erop doorgeklikt gisteren. En ja? toen zag ik ook dat ze op een gegeven moment ook... Uh, hadden ze de, de vluchtelingenkamp uh, uh, kleding. En dat was dus met, met streepjes en een, een soort een, een, een jodenster erop. Oh nee, Dat, echt dat hadden ze bij Zara. Die hebben ze toch maar eruit gehaald. <tog> maar ik denk echt van, wie komt daar nou op om dat te gaan doen? Dat is toch... Ja, dat, dat is niet fijn. Dat ja, zijn, het zijn van die ontwerpers die liggen onder de en krijgen... in één keer inspiratie. Maar, oh, ik heb iets in mijn hoofd niet. Ja, zelfs als dat hek toen, dat wij hier hadden. Ja, boegen, boegen al het hek. Ja, boegen hadden het ook zo. Het hangt allemaal met elkaar samen gewoon. Ja. En nou, die man van uh, jobs die ook lullen als maar om het uit zijn context vandaan te krijgen. En een nieuw context te plaatsen. Ja, maar dit. En ja, het is allemaal wel bla, bla, bla. Ja. Maar je hebt gewoon niet goed opgelet, man. Ja, je hebt gewoon geschiedenis, liggen slapen. Je hebt gewoon liggen slapen. Had de geschiedenis even gedoken, weet je. Ja. En was je eruit ja. geweest. Straks dus de Zandvoortse bericht hier bij Toepak leeft op de radio. En ook Goedemorgen Zandvoort komt vanuit deze studio, echt waar. Dus komt deze kant op. De Vol. van de Vals. Dit is de laatste single. Mountain at my gate. En er staat nog veel mooier materiaal op het laatste cd-tje Wat ik hier zou besparen, want het is natuurlijk ook wel veel te wild voor de zaterdagmorgen. We als we een beetje gaan aanpassen straks. Toen ik naar Tien een goeiemorgenstand. Het komt vanuit uh, de studio, niet vanuit Hotel Hoogland. Want ik geloof dat de zender op dezelfde kar staat die door zijn as is gegaan. Ja, ja? ja, waarschijnlijk. We, zijn waarschijnlijk ze zijn nou, we, zijn nieuwe, we hebben een nieuwe car gevonden, mensen. Ja. We hebben het op, uh, op de Facebook-pagina van Toeboek Leef gezet. En hij, hij kost slechts 175 euro. Ja, op de parkplaats. Ik zou zeggen, van nou jongens, die moeten we gewoon kopen. Inzameling actie, even bij Zandvoortsmuseum. En dan kan er een nieuwe car als idee. Uh, aan de hang... Hoe noem je het? Ja, ja, hij ziet geweldig. Die kan ook door zo'n assen heen zakken, ja? maar... Uh, hij is nog uh, redelijk, dus ik zou hem even goed bewerken met anti-wurm. Uh, uh, anti ja, anti-wurm oh, dat is mij. bij honden, toch? Nee, anti-houtwurm. Ja, zo. mij uh. staat er houtworm in, maar ja, ja. hij was ook al een beetje vergrijsd. Maar het hoort bij ja, ja. het Zandvoort Museum. Je ja. kan er wel een nieuwe kar neerzetten, dat bang. is... Uh... Het was een Drense, maar hij is exact hetzelfde. Dus ik vind het wel erg leuk. Het zou nog grappig zijn als hij hierdoor gekocht gaat worden. Het lijkt mij dus, uh... zeker een aardig idee om, uh, om dat te doen. Goed, het is uh, de, de Zand... tijd voor de Zandvoortse berichten, volgens mij. Ja, en de... Zandvoortse berichten. We doen een kleine greep uit wat er allemaal speelt en wat er ook gaat spelen nog in Zandvoort. Ja, de mensen staan denk ik nu al in de rij. Want uh, vandaag begint de ultieme stormbaan op het circuit en door de duinen. Dus ja? de stormloop. En die begint om 11 uur. En ik heb wel het idee dat CFM dat er hier en daar wel gaat verslaan. Nog steeds een heel uitgebreid <laughs> stuk in uh, de krant over de, de quarters van Ufferstraat. Voortlaan. Echt een verhaal nog steeds dat ze over het park, dat ze het uh, niet willen gaan uh, toelaten... dat daar huizen worden of een huis wordt gebouwd. En dat geld zou dan weer gebruikt worden om het, uh, de bunkerpark te onderhouden. En ze willen het gewoon natuurgebied houden. En dat heeft allemaal te maken met hele oude regeltjes van voor de oorlog. Ik heb er doorheen geborsteld maar ik denk, je yeah, yeah, man, laat het los. Maar goed, toch niet. Ze laten het niet los. De gemeente gaat het nog steeds aanvechten om het dus tegen te gaan. Goed, en als ze straks echt verliezen, dan krijgen ze nog een schade. aan hun broek ook. Hè? De rechter heeft op twee keer uitspraak gedaan dat het dus gewoon bepaald bebouwd mag worden. En ja, ja die zegt ook, hou me mee op. Maar de gemeente zegt: nee, nee, nee, oude regeltjes die willen we nog steeds uh, van toepassen. En het is en dus, Ja, nou ja ik, ik vind het terecht op zich. Maar ja, dan ja. misschien moet ik dan weer loon inleveren. Ja, je weet het niet. Hè, ja, het gaat... ja, let op wat je let op wat je zegt, hè? In het uh, Duingebied, grenzend aan Nieuw-Noord, is maandag afval van het tele van Wiet gevonden. De cannabisresten waren in plastic zakken verpakt en gewoon weggedumpt. gedumpt. Nee toch? Ook het nodige foto dat gebruikt wordt in de thuisplantages werd daar gedumpt. De resten van de hondenuitlaatservice vond het afval s'ochtends om 9 uur. Ze het gelijk gemeld. En toen ze om 1 uur een nieuwe ronde liep met de honden... was er door de gemeente nog helemaal geen actie ondernemen. Opnieuw maakten ze een melding met het verzoek om de rommel weg te halen. En bij het ter persen gaan was het nog niet bekend of de jambol is opgeruimd. Dus ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Ja, of het al weg is, maar ik denk het toch haast wel. Ik vind gewoon dat, ja, als je het meldt, kop jongens met deze tot actie komen. Het is niet een hele grote stad dat je denkt van, jezus, jo, ik heb nog heel wat andere klusjes. Rijd die kant even op en los het gewoon even op. Je, je denkt van, uh, oh jongens, rij die kant op? Hè. Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik, ik, ik was laatst bij de remise en er was een mevrouw... en die had de, de ringpoglijke in een de, in de, in van de vuilnisbak of zo, of een in in in afvalemmer later... En uh, ze werd wel gelijk geholpen en dan ging met hem mee met de sleutel om nog te kijken en alles. En denk ik van nou, dat, uh, ja. dat wordt dan weer niet gemeld. Alleen als het negatief is, wordt het gemeld. Ja, dat is, waar. Ja, dat is jammer. En hier moet er natuurlijk ook wel wat bij komen kijken. Want ik bedoel, als je het op moet ruimen, moet je wel een soort schoonmaakteam ook meteen klaar hebben ja, staan. Het is geen asbest, hè. Nou, nee. Dit was nee. wiet. Kom ja, op. Ja, maar goed, dat kan je niet zo met blote handen beter pakken. en Wiet het niet? Nee, nee toch? Levensgevaarlijk. Ja, je, misschien raak je een beetje het wel. Ja, natuurlijk. Ben je dat is lekker? Scherpje. Ja, nee, hallo, dat mag als politieagent natuurlijk helemaal niet. Maar wil oh, altijd scherp blijven. dan okay, je gewoon mensen die uh, klaar zijn met hun dienst. Ja, zoiets. Goed, nou, tot zover de Zandvoortse berichten. Straks zit hier een veel meer natuurlijk hotel... Uh, nee, hey, goedemorgen Zandvoort. En ze zitten hier in de studio. Ik lul mezelf vandaag allemaal. Aan helemaal. de Tolweg 910. Ja. 9A? 9 Nee, ja, Tien, zeg maar. Tol -tien? Tolweg 10? Gewoon Tolweg 10. Ja. Boven het schuitenbouw. Uh, ja. Ik ben in de war met het museum. Die zit op 9A. Ja, zoiets is het. Goed. Oh, oh, oh. Even een moment van rust. Want het is tijd voor de Jolandekeuze. Ja, ik denk, ik doe even lekker een oud nummer. Daar had ik gewoon zin in. Ja. Want ik ben zelf wel oud. Ik word uh, maandag 20.000 dagen. 20.000 dagen? Nou, ja. we gaan even luisteren naar wat je uitgekozen hebt, dames oh, en heren. Ik zwijm al weg. Oh, weer heerlijk. Wie zit er de aan? <laughs> Jij hebt de cd. Al lekker. Ask me ZANG to Smoke gets in your eyes. Oh, wat is dit retro? Ja, precies. Ja, precies. Rustig. Rustig. Een sigaret is het maar, idioot. we wat in je oog? Wat heb jij er op je oog vinden? Dat is een stijg. Ja, dat is irritant. Ja, ik Goed. vind het wel fijn dat er niet meer gerookt wordt in de studio. Dat uh, scheelt een heel stuk. Dat is echt heel lang geleden. Ze doen het nog wel in het, hier in het uh, achtergedeelte met een raampje open. Ja. Het is ook zo, zo gedateerd als je mensen ook ziet roken. Ook, hè? Dat heb ik echt heel erg. Als mensen hier ook denken, je, zou goed op, joh. Ja, hoe mensen op kantoor rookten allemaal, weet je. Ja. Dat. Dat als je die oude films ook weer ziet uit de jaren, vooral de jaren 50. Iedereen zat er ook, ook voor de, voor de, voor de camera, weet je. In de televisiestudio zaten ze allemaal te roken. Ja. Ontzettend hip. Ik kan me nog herinneren, de film James Dean uitkomend. Rebel out the course. Het was zo hip om te roken, man. En ook zo onderuit gezakt als stoer zitten kijken in de camera. Ja, ja, ja, ja, ja. ja en... dat kan tegenwoordig gelegen gewoon met een joint, hè? Ja. Nou, ja. Dat, nee, ja. dat is echt loser. <laughs> dat vind ik echt een beetje een loser gezicht altijd. Weet je wel. Een joint? Ja, een joint. Ja. Ja, dat, dat komt ah, niet Ik had in. die, uh, weet je, uh, Snoop Dogg, die ja? was toen uh, op Cuba... En ik kwam er ook echt zo'n man tegen en uh, die was, uh, die had al in de band gespeeld van uh, die ene rastrouw, weet die nou, uh, die daar ook vandaan komt. Uh, ja, Bob Marley waarschijnlijk. Bob Marley, ja. ja. Zegt hij, oh man, ik was zo graag een keer met je roken. Oh, weet je, dat is heel apart. Wat wil je, met mijn roken? Ja. Wat is dat ja, ook alweer? Ja. Dat is iets met zo'n ding tussen je lippen. Ja. Ik ga niks tussen mijn lippen doen samen met jou. Ik weet niet wat je in je hoofd hebt, maar dat gaan we echt niet doen. Nee, nee, precies. Maar ja, tegenwoordig zitten de jongeren dus gewoon aan de alcohol. En dat mag allemaal wel. Bij uh, De Wereld Draait Door en uh, bij uh, Laat uh, ja, ja, ja, ja, ik, ik erg me er ook wel al een beetje alcohol. aan. Ja, dat kan toch niet? Nee. Dat is toch een voorbeeldfunctie? Nee, nee, nee, klopt. Er zit best wel iemand die, die intelligent overkomt. En die zit aan een biertje. Denk je van, ja, wat gekke. Dat voelt dan toch niet helemaal correct. Correct? correct? Nee. nee, het kan gewoon niet. Nee. Maar het schijnt dus, er is een onderzoek gedaan... Uh, van een, een, Vraag gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die ja. heeft aan ruim 4000 jongeren gevraagd of zij uh, vinden dat hun alcoholconsumptie schadelijk is voor hun gezondheid en hoeveel het was. Maar zelfs onder de stevige drinkers, minstens 6 glazen per keer, ziet ruim de helft geen problemen. En uh, jongens drinken wel vaker dan meisjes en zeggen ook vaker dat hun alcoholgebruik schadelijk is. Maar ongeveer 6 uh, op de 10 jongeren die, die staan wel achter de leeftijdsgrens van 18 jaar. Ja, okay. Nou ja, oké. Okay. Toen wordt langzaam daalt het in dat het heel uh, dat, dat fout is, gewoon. Ja. Dat alcohol drinken, dat is gewoon fout. Oh, dit, dit, dit, ja, is het ja. fout? Dat het maar met maten, Het blijft gewoon toch zo? Ja, maar je toch voelt langzaam dat het af, uh, afneemt. Dat je afkalft. Dat je denkt van eigenlijk roken is slecht. Drinken is ook slecht. Ook dat eten, let nou toch eens op eten als je iemand dik ziet. Dat heb ik ook zelf. In, in, de, in, de, in de supermarkt is je dan iemand bij de kassa, en dan sta je een beetje te vervelend. Dan kijk je me heen. En er staan heel dik mensen. En dan denk je. Ja, is ook niet zo gek. Kijk, wat je net gekocht hebt. Hè? Ja. Je dus jij bent, die, jij bent die, die man van die afkeurende blikken. Ja. Jezus. ja Croissants. Een hele zak ook. Ik snap best dat ze niet zo duur zijn. maar hè? Ja. Ja. Vijf, oh, ja. Vijf, ja, ja. vijf croissants voor een euro. Snap ik allemaal wel. Maar ja, ja. Ik ja. voel me ook al schuldig. Als ik inderdaad een keer. Dan heb ik lekkers in mijn kar. Maar het, het, dat is vaak voor mijn zoon. een pizza's en zo. Die ja? eet ik gewoon zelf niet. Nee. En dan zit er weer zo'n man. Die zit dan afkeurd in mijn kar Was jij dat ja Godsamme. Ja, klopt. Ja, ik, ik, maar dat zit er gewoon ingebakken ook. Ja, maar het is En het ziet wordt ook opgedrongen. Want op de televisie wordt het wel lastig. Eet gezond. Ja. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik zeg altijd gewoon: je lichaam is niet voor jou, hij is van de zorgverzekeraar. En wees er zuinig op. De zorgverzekeraar gaat niet alles voor jou vergoeden hoor. Zeg, kom zeg. En ik heb mijn vrouw afgelopen week een, een, een zo'n smart horloge gegeven. En die doe je dan om en dan kan ze. haar stappen worden dan gemeten. en ook haar uh, hartslag. Dus je kan ook later terugkijken wanneer haar sla, hartslag omhoog ging. En dan kan ik vragen. wat was je aan het doen? Waarom is jouw hartslag omhoog gegaan? Oh, ja! En dan kijk ik bij dus haar Google Glass daarbij na. En dan zie ik ook waar ze naar gekeken heeft. Naar een eh, hele mooie man waarschijnlijk. Bijvoorbeeld, een ja. bijvoorbeeld. Of toen had ze wel een inspanning. Ik bedoel, toen moest ze een paar trappen oplopen. Dat zou kunnen. Maar dus, dus, ik... ja, ja, ja, iedere dag zeg je even inleveren de horloge. En dan ga ik nakijken. nakijken. En eh, nu krijg je binnenkort een korting. Dan moet ik hem even, gewoon even linken met mijn zorgverzekeraar. En dan krijg je een korting op de premie. <lacht> dus die kant gaan we op, dames en heren. Wees gewaarschuwd! Oh. Even een leuk zoet plaatje. Dit is een plaatje als ik had net. Ja, precies. Die sluit goed aan. <middels> goed dit een beetje. Can't get enough of mijzelf. Ja, kan ik kan geen genoeg van mezelf krijgen. Santa Golds. En ik zit nog denken wat voor hitsen nog meer hadden. Die waren iets, iets minder zoetsappig. Die waren gewoon wat harder eigenlijk. Het is Toebak Leefd op de radio. En het eerste uur hadden we er al een beetje over. Het is allemaal leuk, de vrijheid van meningsuiting. Maar wij gaan het omteuren naar beleefdheid van meningsuiting. Wees eens wat beleefd tegen elkaar. En je hoeft niet altijd zo ontzettend bot of eerlijk nee. te zijn. Nee, maar ik heb hier ook... Uh... Een artikel en dat staat ook. Het perfecte excuus bestaat uit zes onderdelen. Oh. <laughs> Zeer toepasselijk nu. Ja? Heb ook over die swastika. Uh, maak een spijtbetuiging. Leg uit wat er fout ging. Ja? Erken dat je verantwoordelijk bent. Want je had, je had ook niet de jurk aan hoeven doen of dat liedje hoeven zingen. Stel dat je berouw hebt. Ja, sorry. Gaat Het gaat over Is maxima. en het... die, in die uh... Ja, alles. Yes, gaat ja, ja, ja. Het gaat over alles. Alles! Stel dat je, je berouw hebt. Ja? Bied aan om het goed te maken en vraag om vergeving zijn de, echt de zes elementen van een perfecte excuus. Okay. Kortom, ik zou zeggen, uh, Maxima, uh, eat your heart out. En uh, ook voor die ene... Die, kijk, die man die, uh, die dat liedje heeft gedaan, ja? nou, die heeft nu zoveel reclame gehad, die is helemaal wereldberoemd geworden. Dus nou, dan kan je nu wel zeggen van, nou, ik ga nu het uh, perfecte excuus maken. Sorry meneer Erdogan. Uh, ja, uh, ik kon het niet laten. Dat, nee. dat ging fout. Ik heb het gedaan, ja. En uh, ik zal het nooit meer doen, want ik ben nu beroemd. En hoe kan ik het goed maken? Ik ga gewoon Turks fruit kopen. En uh, uh, wil je mij vergeven? Klaar. Turks fruit. Hoe moeilijk is dat? Ja precies. En dan komt het allemaal goed. Komt allemaal goed weer. Precies. Dan kun je weer fluitend door het <laughs> leven heen gaan. En dan koop je wat Turks fruit. Ja ben je gek zeg. Maar oogcontact en oprechtheid is ook heel belangrijk. Dus als ja. je inderdaad de andere kant op kijkt en zegt sorry. Maar je kan het eigenlijk in mijn mond niet uitkrijgen. Dan geloven ze het gewoon niet. Nee, eh, het komt allemaal zo op het feit, deze discussie, omdat Burberman Bo Bo is het, geloof ik. Burberman moet je het uitspreken. Oh. Die heeft het ook erg voor de. de Misschien Burberman. Burberman, zoiets. Burberman. Uh, heeft Ergo natuurlijk te kakken gezet. Uitgemaakt van ja. En Weet ik veel allemaal niet ja, meer. Ook. Ja, echt, eh, vrij heftig wat allemaal gedaan. Maar hij had het gedaan om te laten zien dat dit eigenlijk niet kan. En dat kan weer wel. Dus eigenlijk is het onderzoeksprogramma dan met humor. En het was gewoon, ja, echt extra confronterend. Echt extra chockerend gewoon. En nu heeft gewoon hem dus ook aangeklaagd. En heeft zelfs Merkel gezegd: prima, je mag hem aanklagen. En er zal een rechter waarschijnlijk komen. komen die zal gewoon zeggen: wat een onzin, hou eens op met die grap wat, wat dat is, dat is een hele slechte grap. Dit gaat helemaal niet werken. Maar goed, uh, we zullen het zien. Wij zeggen, uh, hou eens op met chockeren. Wees wat aardig voor elkaar. Je hoeft de grenzen niet op te zoeken. Dat ken je nou toch alweer? Dat is klaar. Echt. Vrijheid en uiting is zo geweest. Zo geweest. Zo klaar. Goed. Ja. toepak leeft op de radio nog enkel plaatjes. En ik kijk even naar mijn cd speler die een beetje hapert. Ik moet even een paar klap opgeven. En dan niet meer Goed. Reis helemaal weer in orde Langzaam loopt de studio vol Want straks naar Tino Goedemorgen gezond Wordt hier vandaan ja, Jawel Maar eerst Hier De vaccine Een van de laatste platen dus Minimal affection Van de Vaccines. en het heet de minimal affection, minimale affectie. Ja, zoiets is het, minimale contact tussen elkaar. Minimaal, een minimum aan affectie of zo. Ja, affection. Ja, affectie, zo n zo n, is oh. Goed, de ja, Toebak de Radio. Straks zit hier een goede het Lijf vanuit Belhoogland. Ze roepen wij altijd, dat is niet zo. Het, uit de studio komen we. Dus uh, mocht je een afspraak hebben, kom deze kant op. Of wil je gewoon nog even radio kijken. Kan ook. Loop de trap op en neem plaats. En er wordt koffie geschonken ook nog. Alles is geregeld hier. Goed, tot die tijd is nog Toebak Leeft. En we kijken nog even in de krant wat er afgelopen week daar ons allemaal heeft bezig gehouden. Ja, Johan Derksen. Eindelijk heeft hij gescoord in de media. Ja, hij zag het. Ja, positief. Nou? Lekker positief. Hij heeft gezegd, te veel Marokkanen in een voetbalelftal... dat loopt fout af. Dus iedereen viel eroverheen. Die had eerst, ja, dat is discriminatie... want het ligt niet alleen aan de Marokkanen. Het ligt gewoon aan de opvoeding. Het kan ook elke Nederlander overkomen. En uh, ja, de, de wandleider komt er eigenlijk een beetje uit... dat de ouders eigenlijk totaal hebben geen toezicht meer houden. En eigenlijk de, uh, hun zoon... vaak, ja, vaak is de zoon wordt bij het voetbalveld afgezet. En ik haal je over een uurtje op. Dag! Ja. En dan, ja, hij is nee, zo'n jongen. Jo ja, maar zo ging het vroeger allemaal. ook altijd hoor. Ja? Toen ik jong was, ik ben ook nog nooit naar voetballen gebracht. Nee, daar zat ik niet op. Nee? Maar naar Gym of naar de padvinderij. Daar ging altijd, altijd, altijd zelf. Ja, maar ja, ja. goed, de, de, ja, tegenwoordig meer betrokkenheid. Dat is, dat is de oplossing, ja. zeggen ze. Oh, daarom uiteindelijk... ben ik zo uh, aan lager wel geraakt. Ja, natuurlijk. zeker, dat is het. Ja, ja, dat geloof ik ook van. Ja. Maar ja. goed, dus iedereen is er overheen gevallen. En iedereen zegt, well, ja, oké, okay, laten we... Het is nu benoemd. Johan ontdekt zegt, het is vaak... De, Mar de Marokkaan die is die niet helemaal zich goed gedragen op het voetbalveld. Omdat er gewoon te weinig toezicht op hem is. En dat zouden de ouders dan meer moeten doen. Ja. En het is nu aangemeld. En zelfs ook de minister heeft er iets over gezegd. En dan hadden weer andere mensen... Jezus, dat de minister dat ook zegt, belachelijk. Ja, de, de, de, hij discrimineert. Het is, discrimineert maar ja. Het, is, het is nu gezien en gaat er iets mee doen, jongens. Los, het, op. Dat ja. zal mooi zijn. Goed, nog een paar aparte berichtjes ja, zie ik hier op mijn rechter monitor. Ja, een paar mensen de, die niet goed opgevoed zijn door hun ouders. Twee Braziliaanse criminelen. Die hebben geprobeerd afgelopen weekend de Banco de Brazil in Praia Grande te beroven. Terwijl ze zichzelf helemaal hadden ingepakt met de aluminiumfolie. Huh? Denk je van uh, waar, waar ze onderkoeld of zo. Oh, maar ja. nee, ze probeerden op die manier de beveiliging te omzeilen. En dat lukte. Echt waar? ja. En, uh, want, uh, je schijnt dus dan niet uh, door het alarmsysteem gedetecteerd te worden, blijkbaar. Maar beveiligingscamera's registreerden feilloos hoe de twee kruipen door de bank bewogen. <lacht> en toevallig keek een beveiliger heeft een monitor en die Jijker. heeft gewoon de politie gebeld. Even later is het zwaar arrestatie team. Heeft ze opgehaald. Ja, ja. Maar het is wel heel grappig. Het, het is wel heel grappig om te zien. Ja, is, ze hebben het ook midbarster gezien. Dat is echt voor mij alweer een aflevering van 4 of 5 jaar geleden. Ja, dat en die ook, ging daarover? Die ging daarover. Oh, okay. Dan gingen ze met aluminiumfolie gingen ze proberen een kamer binnen te komen. En dan hadden ze dus voor die speciale camera's. En die gingen dat uh, registreren. Dat lukt allemaal niet. Niet? Oké. Okay. Nee, dat lukt allemaal niet. Maar ja, dat er is ook zo'n reactie van... Nou, aluminiumfolie kleed wel slank af. En een andere ook van... Sukkels, dat hadden ze natuurlijk geen rekening mee gehouden en zegt ook. Wordt geen overvaller als je er niet slim genoeg voor bent. Nee. Erg, erg leuk bedacht, maar het werkt dus gewoon niet nee. zo minofil. Je moet iets anders bedenken. Nee. Eh, eh, ja, goed. Eh, straks nog meer. Maar eerst even een moppie muziek. Hier bij Toebak Lees. Ik Zit even te kijken. Ja, Snake Skin. Deer Hunter. is een beentje. Goede film, hè? Ja, of, uh, over retro te sproken, uh, gesproken te hebben. Uh, daar over daar te spreken. Goed, de hoort het dus. En het heet uh, Snake Skin. Aan het einde van dit radioprogramma nog uh, een apart berichtje zie ik hier staan. Ja, ja, je had het net over die meeuwen die inderdaad... Uh, oh, irritant, ja. ...waar je zo last van hebt. Maar ze hebben dus ja. ook heel veel last van eenden. Maar die maken wat minder herrie. Maar ja, de vogelopvang is zoest heeft een noodklok geluid, want uh, door het vele voederen... hebben de mannetjes ene meer tijd over voor seks. Ja, dat klinkt ook heel raar, maar oh, oh. Ja, normaal gesproken... zijn ze heel veel tijd om voedsel te vinden. Ja? Maar door het voeren vervalt die dagtaak. En dus hebben zeeën van tijd om dus die vrouwtjes echt te bespringen. En uh, het is echt het hele grote gevolg voor de ene populatie. Want ze kunnen er makkelijk gewond van raken, de vrouwtjes. En ze nemen vaak de benen uit angst of stress. En dan blijven al die kuipjes alleen achter... En De opvang heeft inmiddels al 53 weeskuikens binnen en verwacht dat dit aantal kan groeien tot 500 in het hele seizoen. Is echt... Dus Dan heb je nog meer eenden. Ja, ik denk, ik zeg zelf met die kuikertjes: van, nou ja, van die mensen die hebben een herbarium met een slang. Ja. Hup, nee. Gooi ze erin. Ja, nee, ik zeg het al jaren ook, blij. laat die ene gewoon voor wat ze zijn. Gaat, het is leuk om met kinderen ene te voeren, maar het is... Nee, klaar. Het is, het is slim. Het is, het is gevaarlijk gewoon. Het is niet ongezond, maar ze gaan zich vervelen dus blijkbaar. Ja. Goed, straks aan tiener. Goedemorgen. Uh, goedemorgen goedemorgen lijf en uit de studio. We spelen elkaar volgende week weer. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.